De sterrenrestaurants blijven maar de deuren sluiten. In het geval van De Wulf in Tranauter is dat al mooi gecompenseerd. Chef Kobe Desramo opende in de zomer van vorig jaar in Gent Chambre Séparée en verdiende daar prompt opnieuw een ster. Kobe heeft iets raars voor, zegt hij zelf. Hij is op zijn creatiefst als hij een kater heeft. Ik vind hem voor dit creatieve lab, volgens mij in nuchtere toestand, in zijn nieuwe stek in de Gentse Belga-kantoren. Voilà, aangekomen Keizer-Karelstraat, nummer 1. Lelijkste gebouw van Gent. Superette zie ik staan. Dat is de pizzeria van uh, Kobe, maar van chambre séparée zie ik niks. We gaan eens binnen. Goedemiddag, smakelijk. Jan Holderbeke. Sorry voor het storen tijdens het eten. Water? Ja, een beetje fris. Uh, Plats, gewoon plat water als, als dat er is voor u. Trendy is het hier wel. De ovens staan te branden. Uh, enkele mensen zitten te eten aan een uh, vierkante tafel. En het ziet er allemaal zeer um, 70's-80's uit. Stemmig en warm. Hier gebeurt het in Chambre Séparée. Ik vond het bijna niet. Chambre séparée, nergens te vinden hier aan de voordeur. Ah, nee, nee, we wachten nog op een plakkaatje. <laughs> maar dat was niet, ja. het is niet ja, het. Is een beetje, het moet een beetje een mysterie blijven. Ergens. <laughs> ja, het is een mysterie, want het, het was. Ja, nou, laten we ons zeggen wat het is, dat is bijna een stadskanker. En hij doet er een chic restaurant in. Het gebouw? Wat, ik, vind, ik vind het gebouw. ben ik echt gaan appreciëren. Eigenlijk. Ja? Het is een groot beton blok, maar het geeft iets heel. Uh, ja, het heeft heel robuust in mijn ogen. En, uh, en ik zie het echt wel her, op, zo, op een bepaalde manier. <laughs> binnen is het um, precies een andere wereld dat je binnentreedt. Ja, dat, dat was het idee. zo'n een beetje een, een, een separé binnen die uh, hele grote kubus hier. En uh, dat is zo ons, ons klein plekje. Dat is een beetje mijn, mijn, mijn kleine mancave. <laughs> dat moest het worden zo. Dat moest echt zo een plekje zijn waar ik me heel, heel erg thuis voel. En dat ik heel veel uren spendeer ook. Dus... Uh, ja, het is, het is zo, het is, alles is volgens mijn ideaal beeld eigenlijk uh, uh, tot stand gekomen. Wat ja. zegt de brandweer van al die open vuren? Het, alles is heel goed, het ziet er een beetje gevaarlijk uit, maar alles is heel goed uh, onder controle. Dus uh, er hangen brandalarmen, er hangen brandslangen, um, brandblussers, dus uh, het zit goed. Nu, ik um, ben hier om te praten over creativiteit, um, aan de hand van... Zeg maar een dagverloop van u en het beste dagverloop zal zijn het verloop een weekdag als Chambre Séparée open is. Um, waar begint de dag voor u? Normaal begint de dag om 11 uh, uur hier uh, in de keuken. Dan, uh, de, ja, het is eigenlijk de keuken en, en het is een grote ruimte natuurlijk. Um, dus uh, normaal heb ik uh, heel veel ambities hoe ik mijn dag begin, maar meestal uh, <laughs> begint hij om 11 uur hier ter plaatse met koffie. Ja. En voordien komt u dan recht uit bed? Ja, het plan is eigenlijk om uh, wat sport te doen, wat uh, gezond te gaan leven. En uh, toch iets van de voormiddag, uh, toch een beetje productief te zijn, maar dat komt er niet van. Omdat het ook heel, dat uh, zijn heel lange dagen. Hè. Het is meestal pas ja, drie, vier uur totdat ik in bed lig. Dus um, ja. <laughs> maar ja, maar dat is goed, hè, dat is goed. Het verschil met de wolf kan niet groter zijn. Hè. Oh, daar is uw dochter. Uh, ja, dat is een dochtertje van vier jaar. Uh, en ja, inderdaad, het is, het is een heel verschil met, de, met In de Wilf. He, he. Het is een immens verschil natuurlijk. Maar dat moest het ook zijn. Ik wilde niet naar iets gelijkaardigs gaan, een beetje zoals In de Wilf. Want ik, had, allee, ja, ik, heb, ik heb heel veel beslissingen genomen die, die laatste jaren. En ik moest er ook ver van weg zijn om dat te kunnen verwerken persoonlijk. En, en om iets heel nieuws te gaan doen. He. Ja. Is het dat waar je onder meer creativiteit uit haalt? Uit afwisseling? Ja, ja, voor mij is dat noodzakelijk. Ik moet opnieuw, opnieuw, opnieuw beginnen. Ik kan niet uh, blijven verder borduren op, op iets. En dat heb ik in de wat heel lang gedaan, maar het, ja, het zat in een donkere, ja, het kwam, een, het kwam, een, het kwam een donkere sfeer. Het was, het was ik, ik putte er geen, geen, geen uh, geluk meer uit. Dan dat de creativiteit. Ja, dat vind ik wel, ja. Dus uh, als je het gevoel hebt dat je tegen een muur loopt en... Uh, ja, dat moet je er iets aan doen. dat kun, kun je niet blijven proberen die muur over te klimmen of erdoor te lopen. Dat, dat, dat lukt dan niet meer op een bepaald moment. En, en door, omstandigheden, door verschillende omstandigheden kwam op punt dat we op het punt waarom niet gewoon stoppen. Maar, well, ik denk dat het een beetje zo'n dogma is dat je, dat je een bepaald restaurant of een bepaalde job of zo, dat je dat voor de rest van je leven blijft doen en dat dat normaal is. Maar, maar ik zeg, waarom zouden we niet alle banden doorknippen en, en gewoon iets nieuws gaan doen en, en, met het resultaat dat ik me echt wel, dat ik me echt goed in mijn vel voel. Ja. Zero. Four. Zero. Four. En het, het, ja, het idee, wanneer is dat gegroeid? Wanneer heb je die, die tinteling gevoeld en van kom, ik moet de stad in, ik moet iets helemaal anders doen? Het was niet, het was niet per se, ik moet de stad in hoor, dat, dat, dat is nooit uh, het geval geweest. Wat dat eigenlijk het begin van, uh, van de, de, de huidige situatie was, dat ik uh, geen voldoening meer vond in mijn werk en ik wilde, en ik begon me serieus af te vragen wat wil ik nog koken? Ja, uh, het is niemand uh, hier om de wereld die zegt dat ik enkel maar kan koken of dat, dat mijn, mijn, mijn bestemming is om, om kok te zijn voor de rest van mijn dagen. Hè. Dus waar uh, ik me toch serieus in twijfel trek van wat wil ik dat doen? En, en toen ja, begon ik te denken van, oké, okay, wat, wat, wat vind ik toch van mijn job? En dat is effectief het koken zelf, het proces van koken, het brengen van, van iets. En het hele proces. En niet het, het delegeren, niet het managen van het team, niet het... Uh, enkel het creëren en het aangeven, dat, dat vind ik niets dat, dat, dat Dan komt het een soort... Uh, een soort bandwerk bijna dat je, dat je in, in, in de gang zet. Mokje, papa, is er, papa is een babbel, hè? Heel, Eet ze maar op. Zijn er momenten in de dag dat je het creatiefst voelt? Ik, ja, ik heb iets vrij raar voor dat is, ja, ik ben creatiefst als ik een kater heb. Wat dan niet. Had, maar dat is omdat ik heel... Ik ben van nature heel onrustig. Dus... Um, en ik ben heel gevoelig aan allerlei impulsen. Ik ben heel vlug verstrooid. Ik, ben, uh, ik heb dat als kind ook altijd gehad. Dat, was, dat zorgde voor problemen op school en dergelijke. Um, en uh, dus als ik, als ik dan bijvoorbeeld... Ik zei nu maar een kater, maar als ik in een bepaalde zone ben waar ik me gemakkelijker uh, kan afsluiten van de rest van de wereld en kan focussen op één ding, dan, dan voel ik het meest creatief ook. Plus dat er dan ook een soort... Uh, Volgens mij zijn de meest creatieve wezens zijn, zijn, zijn kinderen. En als je een soort uh, kinderheid, kinderlijkheid, kunt, iets kinderlijk kan benaderen en ermee spelen, dan, dan leidt dat tot, de, tot creativiteit, volgens mij. Dus als je jezelf te serieus neemt, dan, dan, dan verlies je het, het belangrijkste wat de creativiteit is. Dat is de kinderlijkheid. Ja. Waar zit de kinderlijkheid hier in Chambre genre separé? Goh, het is... Je zit overal, het is hoe dat je het benadert, denk ik. Eenvoudig? Een soort eenvoudig. Dat is eigenlijk het, het, het proces waar dat je naartoe groeit. Hè. Je wilt iets gaan versimpelen altijd, omdat je... Zeker ook als, als, als jongeren kok, heb je meer een soort profileringsdrang. En je wilt je gaan bewijzen en je wilt tonen hoeveel verschillende elementjes je wel op een bord niet kan leggen. En, en dan nu met wat, wat te verouden. Niet dat ik me oud voel of zo, maar ben je veel meer te filteren en, uh, en gewoon zijn van, kijk, ik wil iets naar, naar, naar essentie gaan, ik wil... Er, er moet een soort romantische verhouding zijn met het product dat je, dat, je, dat je benadert. En er moet een soort... Uh, je moet dat product willen naar voren schuiven en niemand anders dat laten... Uh, ja, wat moet dat zijn? Is, is een essentie proeven, ook hoe jij wilt dat, dat geproefd wordt ook en dat product moet proeven, dat is... Dat is uh, dat kan een beetje minimalistisch zijn soms, maar dat is wel iets dat ik heel tof vind. En hoe kom je tot die smaken? Waar haal je weer dat woord creativiteit om, om die dingen bij in te brengen? Ja, omdat dat is, met de tijd groeit dat zo. Dat is, dat is zoiets die ze in, in je hoofd bevinden. Vele dingen proef ik niet. Ik kan geen... geen de, de meeste gerechten worden gecreëerd in, binnen, binnen vijf minuten of binnen, binnen een paar seconden in mijn hoofd. Dat, dat is geen, er, er had wel geen labo of uh, geen testperiode uh, uh, aan de toekomst. Sommige restaurants doen dat wel, hè, natuurlijk. Ik heb uh, sommige restaurants met testkeukens en dergelijke, maar voor mij... Ik heb het in de wulf ooit nog geprobeerd om een, een testkeuken uh, in mijn kwart te steken en daar wilde ik dan alleen gaan werken om gerechten te creëren, maar daarover gaat het niet voor mij. Uh, dat, dat lukt ook niet. Ik moet eigenlijk in een keuken staan tussen mensen die ik, ik heel graag heb. Uh, producten zien binnenkomen, aanraken, ruiken... Uh, die impulsen hebben en, en dan, dan moet er een soort ritme zitten en, en, en muziek spelen, en ja, dan komt het allemaal naar boven borrel. Ja. En hoe lang zal het hier borrelen? Ik blijf hier drie jaar en een half. Ja. <laughs> Hopelijk blijft het zo lang borrelen ook. Hè. <laughs> Tot dit gebouw uh, helemaal uh, herbouwd wordt? Of, of? Ja, er wordt, uh, wordt volledig gerenoveerd in 2020. In 2020 ja. Heb je al ideeën voor dan? Nee, nee, dat vind ik ook zo magnifiek. Dus dat is om, om ja, te weten waar het einde is, maar niet wat dat er gaat beginnen weer. Dat is, dat is iets, eh, En dat was ook zo met... Ja, toen ik in de Wulf sloot, moest ik natuurlijk dat plan hier hebben, maar, maar dat was nooit zo... Iets krijgt pas echt vorm als je erin staat en als je erin begint werken. En, eh, ik kon niet voorspellen wat ik hier zou koken. al Toen ik nog in de Wolf was, dat, dat moet organisch groeien, ja. En het hoeft ook niet noodzakelijk nog met een keuken te maken te hebben. Wat ik in de toekomst zou doen? Misschien zelfs niet. Nee. nee. De de, je moet die vrijheid hebben om te weten dat niet gebonden zijn aan iets. En ik geloof dat, een soort, uh, dat je een soort vrijheid moet hebben in, in je denken en als dat daarmee verschillende richting kan uitgaan. Hè. Dus, is die er is niemand die je tegenhoudt. Er is niemand die zegt van hoe moet dat doen. Hè? Je zegt van, euh, ik begin hier om elf uur en het stopt niet voor drie, vier uur s'nachts. Je doet dit vijf dagen in een week, drie jaar en een half als alles loopt zoals plan. dan hou je toch niet vol? Toch wel, toch wel. Ja. Nee? Maar ik doe het toch vrij graag, hè? Ik zie het niet als werk. Hè. Ik zie het totaal niet als werk. Uh, er zijn natuurlijk momenten dat je een beetje moe bent en dat je zegt oké, okay, nog een duwtje... En, uh dus als Swin gezegd if you love what you do, you'll never work a day in your life. Hè. Dus, en ik voel me nog altijd wel zo. Nu, nu, meer dan ooit zelfs. En ga je dan iets als vakantie nodig hebben om toch eens te herbronnen, of zeg je nee, ik ga door? Ja, nu nee, hebben we gaan wel af en toe een vakantie doen met het team, dus, maar dan wordt de zaak gesloten ook. Hè. Dus ik heb me wel voorgenomen om de zak niet open als ik er niet ben. Dus, dus ik sta er altijd. Dat, dat is mijn, ja, dat is, dat is mijn handelsmerk. Ja, handelsmerk, maar het is wat ik wil doen tegenover mezelf. En het, is, het is ook heel belangrijk om dat voor mezelf, het is een soort een zelfstudie ook, om eigenlijk beter te worden, om te leren van mezelf, om, om weer de ja, koken van A tot Z helemaal te gaan beheersen en erin te groeien. Dus eigenlijk, uh, is, is, het kader is kleiner er kunnen maar 16 mensen zitten en die gaan eten volgens een bepaald ritme dat wij in elkaar stijgen maar voor mij is het essentieel dat ik ga alles van vlees ga ik zelf gaan en alles en dat is een heel, heel schoon leerproces en um, de groenten zijn dan voor uh, de werknemers oh nee maar er, er ook, ja, de lijn is niet uh, ja er is er is niet hè? Ja, ik, ik zeg nu vlees maar het kan alles zijn maar, maar iedereen moet ook omdat zo'n klein team is, is het wel heel leuk dat iedereen alles moet kennen ook en, en moet kunnen en uitleggen en weten waarmee dat bezig zijn. En het heel proces van begin tot eind kunnen, kunnen zelf opvolgen. Zijn er dingen die u hinderen in uw creativiteit? Ja, ver, verplichting. Zoals. <laughs> zoals. Uh, zoals dingen dat we dat de laatste jaren van in de Wolf hebben we heel veel uh, reizen om, om, om promos te doen, om demo's te doen, om, om naar congressen te gaan. Om Televisie maken bijvoorbeeld, dat is ook iets die me ongelooflijk innerveert. Dat zijn, uh, dat zijn al de dingen die ik totaal niet wil in mijn... Ik ben een beetje een kleuzenar hier gaan in Dit interview kan er nog net mee door, of niet? juist, juist. Ik heb het al twee keer afgezegd van tevoren. Maar, maar uh, nee, nee, het is belangrijk voor mij om uh, even in mijn eigen wereld te gaan. Uh. Daaruit concludeer ik dat je bijvoorbeeld niet op sociale media actief bent? Facebook, Twitter? Uh, Instagram doe ik. Facebook heb ik kunnen account, maar ik ben er niet mee bezig. Twitter heb ik niet meer. Uh, dus juist op Instagram vind ik leuk, omdat je, dat je, het, is, um, het is een tof medium, omdat er geen... Uh, er zijn geen opinies. Ik brak van opinies. Van, van, iedereen heeft opinies over alles tegenwoordig. Man en als je op een, op een Facebook bijvoorbeeld zie je dan meer zo passeren van de, iedereen die zo Halloween hal maar op Instagram hè, Instagram is eigenlijk zo'n een, een plezierige de beeld. <laughs> ja, ja, puur beeldjes fotootjes kijken en, en zelf iets, ja, dat, dat vind ik tof mail, doe je dat? oh nee <laughs> nee, ik ben de traagste kijk, geef naar mama ja, ik ken Lander, die, uh, Lander die, die werkt voor mij, die, die oude mails doet. En eigenlijk uh, is dat één keer in de twee weken met een cursusblad samen zitten. En, uh, en dan zei ik gewoon: nee, nee, nee, nee, nee. En, en dan vertrekt dat weer. <laughs> nee, ik heb er ook geen behoefte aan. Dan, uh... ja, het is misschien gewoon een fase. Hè. Ik kan echt zo een beetje een moment van: dat me al en Ik kan wel mijn ding doen. <laughs> Zijn er dingen waarmee je je hoofd kan leegmaken? Je zei al van, sport, ja, smorgens, ik zou het moeten doen, maar het lukt niet. Zijn er andere dingen? Beter weinig, nee, ik niet. Ja, maar ik, ik spendeer heel hele tijd met mijn dochter natuurlijk. Dat is, eh, dat is een wonder op zich. En, eh, dan, dan ga je automatisch je hoofd leegmaken. Maar ook naar een auto gaan, voor mij is, is belangrijk, hè. in het weekend. Naar een auto, daar kan ik echt, eh, dat, dat ben ik ja, volledig in mijn eigen wereld daar. En, eh, en het is heel leuk nu, omdat die die druk van de, van de zaak zit er ook niet meer, dus het is nu eigenlijk echt zo'n buitenverblijf dat ik woon daar, dus uh, dat is heel schoon, ja. <laughs> Maar zoiets als mediteren of zo, dat zou nog passen bij je gerechten bijvoorbeeld? Mediteren doe ik ook, hè. Mediteren doe ik, uh, maar ik, normaal moet ik me ook dagelijks houden aan, mijn, aan dat ritme erin, maar like, vanmorgen op de, moest ik naar Antwerpen. Dat was ook uitzonderlijk, omdat we uh, de catering doen in, in Antwerpen. Uh, en dan heb ik bijvoorbeeld op de trein mediteerd maar dan heb ik zo'n headset aan dat je de surround hoe noemt dat, de noise reduction <laughs> dan zet ik het geluid af en dan, dan kan ik gewoon rustig 20 minuten mediteren, dat is wel iets dat ik um, ook begin doen heb in uh, het laatste jaar van de Wolf. dat was ook uh, een periode, dat was echt een periode waar ik echt heel, niet meer creatief was waar ik niet meer, geen vreugde meer had in hetgeen dat ik deed en, uh, en ik moest iets vinden om, om, om, uh, om mezelf Ontdekken. En, en ook de beslissingen die daar gekomen die, die zijn in de wilf zijn, ook mede door te maken. Door, door met die meditatie om te gaan, door, door jezelf te leren kennen meer. Um, ja, en dan heb ik ja, een, een cursus gevolgd hier in Gent. Is dat dan... Uh, transcendente meditatie. Is dat? Transcendent. Geen mindfulness? Nee. Het is de, dat heb, dus de Transcendente meditatie. En dat blijven doen ook nu je hier... Uh... Hoe lastiger dat ik het heb, hoe, hoe meer dat ik het zal doen. Als ik... Uh, de, de, als je een onrustige periode hebt, en, en, dan moet ik. Dan, het is zo ongelooflijk hoeveel dat je eruit put, om, om s morgens voordat ik naar mijn werk kom om 20 minuten in de zetel te zitten. En hey, ik ben ook al rustig morgens, dus zeg ik heb oh nee, er nu echt geen tijd voor, ik moet beginnen met mijn werk. Maar eigenlijk om die, die 20 minuten dat je dat doet, dan win je uren op een dag uit. Door een veel meer rustig zijn in je hoofd en je kunt veel beter uh, alles coördineren. En, en het, is, het, is, het is echt een plezier. Ja. Maar je moet, er natuurlijk, je moet het natuurlijk. Normaal is het twee keer per dag, dus ik doe het normaal iedere dag, wel eens. Maar ja, je ja, moet de tijd voor jezelf nemen. Je moet ergens gaan zitten, en stelten. Wat ik me afvraag, je zit dan tot drie, vier uur in de nacht in de drukte toch? Allee, okay. ja, tot drie uur dat we hier zijn. Tot uh, twee à drie uur zit we hier. En dan ja, kun je niet trekken in je, in je bed, kruip natuurlijk. Uh, er af en toe nog een pentje van de Allee, ja, De bedoeling was één pentje, maar. <laughs> um, nee, ja, dat, dat lees ik ook uh, voor ik ga slapen en, uh, ja. Wat lees je? Ik uh, ben momenteel een French novel van uh, Frederik Bijkbeder aan, aan het lezen. Ik, ik lees vrij graag Bijkbeder. Uh, Welbeck lees ik ook vrij graag. Uh, maar ik lees altijd maar een hele korte stuk, want ik val meestal in slaapwacht er Dus uh, meer, Het is meer lezen is bijna een slaapmiddel geworden. <laughs> maar toch wel, ja. Ik doe er uh, heel lang over om een boek te lezen, maar het is, je sluit het wel maar gewoon op. <laughs> Heb je iets met muziek? Ja, ja. Uh. Ah. Uh, muziek, ja, natuurlijk. Ja, het is een uh, sparen hier ook. Het is allemaal We spelen boven. Dat mag ze. Ja. Dat is ook uh, iets wat ik echt wilde hier. Was echt om, om plan te gaan spelen en om, eigenlijk, om, om volledige albums te luisteren. En, eigenlijk zelfs. en dan krijgen we ook favoriete albums weer. Want dat want is zoiets van vroeger en nu tegenwoordig met al die Spotify-toestanden. Ze zijn gewoon om nummers aan het selecteren. En, en er is eigenlijk, het hangt niet meer samen. Nee? En, ja, vind dat. En, uh, en nu, is het nu echt, uh, ga ik uh, naar de, de Music mania gaan komen één keer in de twee weken of zo. En dan is dat weer zo'n hele week ontdekking doen. En, maar echt soms oude platen. Van, we zijn een beetje bezig met soundtracks van de jaren 70, Van, van Black Emmanuel tot... Weet uh, ik veel, maar zo, de muziek die hier ook in die sfeer past. En dus, dat is geest. Maar het gaat ook, de muziek staat ook veel uit in uh, het restaurant. Dus, uh, dat, dat moeten mensen erbij nemen, ook als ze het niet willen. We pr proberen wel van zijn sfeer te krijgen. Ze zitten in een ritme en een sfeer. Het is niet gewoon een restaurant in, in de zin van dat je, je... gaat niet komen voor de zaken die niet te doen. Euh, je, gaat, je gaat niet komen op de eerste tijd meestal ook niet. Ja, je zit meer in een... Ja. ze moet een soort zwanger zijn. dat is wel belangrijk voor mij. Er moet een ritme zijn en we moeten eigenlijk van... Ik weet zeker niet dat wij wel de, de focus en de aandacht trekken van de mensen, omdat om we in die open staan, maar dat is gewoon om dichtbij te zijn en dat we eigenlijk het een achter het ander zo kunnen neezetten. Ik en, en, en, dus moet eigenlijk dat we wel het interesseveld van, van de mensen, en als het komt niet ook, er moet, moet zo'n spanningsveld ontstaan continu. Er komt weer iets en er komt weer iets en, en, en even, wat gebeurt er daar en nu krijgen we dit. Dus dat. Het moet, moet geestig zijn. Bijna op het ritme van de muziek de, de borden aandragen. Dat <laughs> op het ritme van de muziek, hè. <laughs> maar dat is, het is ook geest, wat, doordat je al die mensen rond hebt, dus die 16 mensen die eigenlijk in principe nog dikwijls op je vingers kijken dan, dan creëer je voor jezelf ook een soort uh, een nieuw focus, een concentratie. Omdat je mag niets misloopt natuurlijk, dat is wel uh, zo. En je, je steekt jezelf en um, je wordt je hebt een bepaalde discipline voor je. Want had heel correct werken, gaat had met, met de beweging dit en dit. dit. Eh, bepaalde dingen repetitief doen, maar altijd proberen beter te doen. En het voelt niet onnatuurlijk aan, maar je zet jezelf wel in, in, een, in een manier dat je, dat je misschien niet altijd zit. Want ik ben niet zo dat ik altijd zo heel gedisciplineerd die beweging uitvoer... En, en dat is niets te maken met het creatief proces ook niet. Dat is eigenlijk puur de uitvoering. Dat is ook iets die me heel erg eh, fascineert. Ambacht. De Ambacht. Ambacht, ja. Puur het ambacht. En dus het creatieve staat daar buiten. Dat ze dat, dat, dat, dat, uh, morgens aan binnenkomen komt, Creativiteit is ook chaos voor mij, hoor. Dat, dat, dat, dat moet een beetje chaos zijn. Dat is het eerste. <laughs> maar de uitvoering, daar kan ik geen chaos verdragen. Dat moet alles perfect uh, controleren zijn. Nog een laatste vraag. Heb je een levensmotto? Ik ken al dan wel eentje bezig. <laughs> Dat is natuurlijk geen, geen evidente vraag. Hè? Nee, dat is waar. Ik kan er ook eens even over nadenken. Ja, ik vind dat er altijd moet... Uh, mijn ogen moet altijd blijven zoeken naar, de, naar verliefdheid. Verliefdheid op hetgeen dat je doet. Met de mensen bij wie dat, dat je zit. En zolang dat er, wanneer er geen verliefdheid meer is, dan is er niets meer. En, en, uh, dat is voor mij het belangrijkste. Verliefd zijn op hetgeen dat je doet. Dat je... Dat je dat je vlinder buk krijgt van hetgeen dat je doet. En dat je, dat je, ja, je weet wel, he, ja. iedereen kan verliefdheid. <laughs> Prachtig. Als afluister kan het tellen. He. <laughs> ja, ik weet het niet, ik heb er niet zoveel over tijd, maar het is een gevoel dat je moet dat je, aanpeizen dat je kan. En dat kan heel ingetogen zijn. En dat kan heel uh, uitbundig zijn, maar het is een verliefdheid die tellen. <laughs> Komen, met deze Dank je wel. Je hebt geluisterd naar de laatste podcast van het Creatieve Lab. Ik heb bij welgeteld 40 mensen naar hun creatieve do's en downs gepeild. Bij 25 van hen heeft dat niet alleen een artikel opgeleverd, maar ook een podcast. Trouwe luisteraars hoorden dus 25 keer het inleidende Mad Rush van huiskomponist Philip Glass. Zoals gebruikelijk putte ik de rest van de playlist uit de platenkast van mijn gast... Dit zijn preferenties van Kobe des die hij trouwens ook speelt als je bij hem gaat eten. Ik kwam chambre séparée binnen toen Daft Punk opstond, meer bepaald Daft Funk. Kobe heeft geen Gentse roots, maar hij draait wel graag soulwalks. Is it always binary, bijvoorbeeld. Dan voorwaar onze huiscomponist Philip Glass, met het fijne pianostuk Wichita Vortex Sutra. Ik hoop dat ik het volgende goed uitspreek. Zoid. Like so dat blijkt een Chileense rockgroep te zijn. Maar ze spelen gewoon Earth. Aarde dus. De thematune van Black Emmanuel kon niet ontbreken. Van Nico Fidenko. En op dit eigenste ogenblik lees ik Never Be Clever kapot. Van de betreurde Herman Brood. Tot zover het creatieve lab, Tenzij we ooit een tweede seizoen opstarten. Voor al je ideeën daarover, Facebook, Twitter of jan.holderbeken at vrt.be. Dank voor je luisterbereidheid.